Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog eens honderden Engelse scholen moeten waarschijnlijk hun deuren sluiten vanwege betonrot in de gebouwen. Tientallen scholen werden afgelopen vrijdag vlak voor de start van het nieuwe schooljaar gesloten toen het onderzoek bleek dat sommige scholen op instorten stonden. Deze Engelse lerares vertelt aan de BBC hoe ze zich onder die sluiting voelt. To be honest, I cried. Because our school is a massive family and all I could think about is we're going to be split up and where we're going to be split up to. Now we were really lucky because the local authority have worked really closely with us. We've got buildings that a local authority owned quite close. So we could very quickly het gaat om scholen die gebouwd zijn met goedkoop beton... dat in de jaren 50 tot en met 80 vaak werd gebruikt. Maar dat beton gaat maar 30 jaar mee en het is erg gevoelig voor rot. Een hoop organisaties in de ouderenzorg zitten enorm krap bij kas. Dat zegt een accountantskantoor dat in de jaarverslagen van honderden zorginstellingen dook. De ouderenzorg loopt op dit moment over, zeggen ze. Mensen worden ouder, de vergrijzing dus neemt toe. Dat betekent dat er meer handen aan het bed moeten komen. En nou ja, het personeelstekort in de zorg is een enorm probleem. Dus moeten zij gebruik maken van inhuurkrachten. En het kost juist een hoop geld om ZZP'ers in te roosteren. Het accountantskantoor waarschuwt dat de kwaliteit van de ouderenzorg achteruit gaat als er niks verandert.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 Shotjes bestellen is altijd risky, tenminste op mijn leeftijd. Maar op het Griekse feesteiland Corfu is het letterlijk ongezond. Meerdere horecazaken hebben boetes gekregen omdat ze restjes drank doorverkochten als shotjes. De belastingdienst hield een grote controle in het dorp Kavos, waar veel Britten op vakantie gaan. En naast een hoop onbetaalde belastingen vonden ze in sommige cafés ook tonnen. Daar werden restjes uit de glazen van klanten ingegoten en vervolgens werden daar shotjes uitgetapt voor dronken toeristen. De cafés moeten tijdelijk dicht en krijgen dus een boete. Het weer, opklaringen vanavond en rond de 20 graden. Vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen ook veel zon en dan is het een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM.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 KISS was ook de, de eerste band waar het allemaal mee begon? Of had je een andere band waar je echt groot fan van was in het begin? Nou, dat was echt, in het begin was het wel KISS. Want, eh, en omdat ik voornamelijk in de top 40 muziek nog, eh, ja, nog zat natuurlijk. Mm -hmm. Er zaten wel wat harde dingetjes tussen. En, eh, ja, wat had je vroeger eh, sleet? Het begin van ACDC met Bon Scott. Eh, dat kwam op de radio nog wel voorbij. En, ja. We hadden thuis eh, a track uh -huh.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 Je koos voor het nummer Crusader. Uh, vanwaar dit nummer? Een zeer uitgebreid oeuvre. Ja, uh, section is eigenlijk ook wel zo'n rockbeentje wat vanaf ja. het begin uh, erbij is gebleven. Het is gewoon recht toe, recht aan rock. Uh, gewoon uh, keihard in ja. gezicht. Ja, Verder niks bijzonders.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 Iron Maiden wel, ja. ja een eeuwenrol Saxon dus, uh, ook. ook. Ja, is eigenlijk voornamelijk op uh, historisch gebeuren uh, gebaseerd. Ja, vandaar Crusader inderdaad. Nou, we gaan hem voor je draaien. En aan het sluiten natuurlijk het hele lange nummer van Iron Maiden. Alleen wij hebben de live versie. En dat is nog even de vraag hoe lang dat nummer gaat duren. Maar als het uh, langer is dan 13 minuten, dan uh, kappen we ons een beetje af. Maar ja, is goed, hoor. we gaan hem wel lekker draaien. Komt goed. Hier komt hij dus, Crusader van Saxon.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 ja, dat is een moeilijke vraag ook Ja, dat is eigenlijk. even lastig hè, daar heb je niet op voorbereid. Nee, nee, totaal Slayer niet misschien. <laughs> Slayer, als yeah. die Osborne, zeker. Yeah. Uh, ja, dat is maar zeker voorbij. Ja, wat hebben we nog meer? Celtic Frost mag er wel zijn. Ja, uh, ja vooral Motorhead. Motorhead ja, staat ik dat toch dat wel, uh, wel uh, op nummer 1, denk dat ik. Dat denk ik ook, ja. inderdaad. Ja, gezien jouw lijst. Daar komen we straks uiteraard nog ja. verder op terug. Uh, maar even terug naar uh, Iron Maiden natuurlijk. Uh, weet je nog welk Iron Maiden album het eerste was dat je kocht in je collectie? Dan gaan we heel ver terug. De verdrukken. eerste. Ik denk dat ergens rond Number of the Beast moet zijn geweest. Oké, okay, ja. Dat een... Ja, er zitten er dat wel is... een paar voor natuurlijk nog. Ja, precies. Killers en Iron Maiden ja. zelf. Ja. Dat zal Number of the Beast geweest zijn. Ja, dat was volgens mij ook mijn eerste zelfs. Moet nagaan. <laughs> het is wel de klassieker natuurlijk. En nu staat de platenkast ja. uh, vol mee. Dus ja. Uh... ja, want je zegt al, je, je koopt nog steeds cd's zo, ja. Net zoals ik. Uh, moet het in mijn handen hebben. Ja, precies. Dat, uh, dat mp4, mp3 download gedoe, daar uh, nee. doen we niet aan mee. nee. nee. Same here, dat doen we ook niet aan. En hoe, hoeveel CDs heb je nou inmiddels uh, bij elkaar? We heb je ze een en, beetje uh, bijgehouden? Ik, ja, ik heb ze bijgehouden. Ik denk dat ja. ik nu rond de 1800 zit. 1800, oké. Okay. Ja, dat is ook een beetje ja. Ja, mijn uh, aantal, denk ik. Ja, ik. Kom ook wel aardig in die buurt. Ja. Aardig wat dus. Komt elk jaar uh, komt er nog steeds uh, gestaag uh, veel, uh, binnen via uh, bepaalde verzendmaatschappijen uit Duitsland en uit Nederland. Ja, precies. Ik ook. Ja. Still growing, Stapels, dus. t-shirts ook natuurlijk. Ja, ik ken het. Ik <laughs> denk dat dat het probleem is van veel fans <laughs> Toch? Ja, ja, zeker weten. Ja, ja, elk concert waar je dan moet even een shirt uh, gaan ja. scoren. Klopt.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 En deze begint weer een klein beetje in de buurt te komen. Dus ja, ik heb ja. Hem er toch veel in zitten. En uh, de nieuwste van Therapy heb ik er veel in zitten. Titel uh, ontschiet me eventjes. Um, ja, mij ook even. Maar ik weet uh, iets met hard cold.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 Maar om die uit mijn hoofd op te noemen, ja. en, uh, die Komen durf ik zo niet te zeggen. Ik kom even op terug, uh, ja. mocht je nog een ingeving krijgt. Uh, nou ja, zoals eerst gezegd uh, bevat jouw lijst vooral uh, oudere metalnummers. Uh, als je een recenter nummer uh, aan mocht toevoegen, welke zou dat dan zijn? Ja, een, een recent nummer aan, ja. aan deze lijst? Ja, als, uh, als je een oh. nieuwe nummer zou toevoegen nog aan deze lijst. Uh, ik ben nog vreselijk leren. slecht in titels. Uh, ja.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 Uh, we gaan uh, verder weer in een blokje muziek. Uh, even kijken hoor, we gaan weer terug naar je lijst. Uh, voor een beetje oldschool trash metal. Om te beginnen met Sacred Rij. Dat je de titel trekken van. Um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 Is nog wel heel wat dicht bij huis. Voor weinig, ja, uh, ja, toen de ja, tijd. Ja. Dat is helemaal mooi meegenomen natuurlijk. Een uh, ja, klassieker. Dus die is al uh, behoorlijke tijd in je collectie. Uh, uh, ja, dat is yes. toch eerste persing ook. Dus uh, ja, oh, wow. altijd interessant. Misschien nog wel geld waard natuurlijk. De Wie weet. Hier weet het niet. En naast uh, liefhebber en verzamelaar van metalmuziek... ben je ook een regelmatige bezoeker van metalconcerten, neem ik aan. Klopt. Yes. Want, uh, ga je nog steeds vaak naar uh, concerten of een stuk minder? Nou, eigenlijk uh, best wel vaak nog gewoon uh, een aantal dingen alweer in de planning staan. Ja, oké. Okay. Maiden, uh, Pantera, Paradise Lost. Ja. Dus uh, daar ja, zijn hij, de kaarten allemaal al voor binnen. Nou, ja, uh, gisteravond uh, Ghost geweest natuurlijk in ja, ja. de AFAS. Daar wou ik inderdaad net vragen. Ja, Gaat. Harry Styles, bedankt, wil ik nog even zeggen. Ja, heel bedankt. En zelf. ook de NS. Ja, ook, ook heel <laughs> erg bedankt voor de NS. Voor het slechte regelen. Ja, uh, dom heb je helaas niet hoeven slapen. Gelukkig niet hoeven nee, slapen. Dus geen veel je, heb, je bent uh, gekomen, dat is het belangrijkste. Uh, nou ja, wat je al noemde. Je hebt al aardig wat in de planning staan. Maar je hebt ook al heel wat live gezien. Uh, Kun je wel wat grote namen noemen die je al live gezien hebt in het Oeh. verleden?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 We'll